Drie uur onderduif Nedewit met het NOS Journaal. In de politiek is ophef ontstaan over de mogelijke aanstelling van een dure consultant als interim korpschef van Flevoland. Burgemeester Jorisma van Almere wil voor 1600 euro per dag een adviseur van bureau Twijnstra-Gudde aanstellen als tijdelijk korpschef. De man gaat dan voor 2,5 dag per week aan de slag wat hem een jaar salaris van bijna 2 ton oplevert. De gemeente en het ministerie hebben de aanstelling goedgekeurd. De dagvergoeding valt binnen de maximumgrens van 1800 euro per dag. PVDA, CDA en PVV zijn verontwaardigd over de hoogte van de beloning. En ook politiebond ACP is het er niet mee eens. Motorrijders ergeren zich het meest aan auto's die lang links blijven rijden. Dat blijkt uit een enquête die het KPD heeft gehouden onder motorrijders... om de aandacht te vestigen op het begin van het motorseizoen. Motorrijders zijn in het verkeer kwetsbaar.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 De vrouw had donderdagnacht bij een val in haar huis haar heup en buk bekken gebroken. Ze kon niet bij haar telefoon komen, maar nog wel bij haar laptop. Daarom zette ze op Facebook een bericht waarin ze om een ambulance vroeg. Haar vrienden lazen dat vrijdag 1 april en dachten dat het een grap was. Ze plaatsten spottende reacties en deden niets. Na uren kwam uiteindelijk haar moeder langs, die meteen een ziekenwagen belde. Dan het weer, vrij zonnig, met maximaal tussen 20 en 24 graden... maar vlak aan zee en op de wadden ligt de temperatuur wat lager. Morgen grijs en regenachtig en met 14 graden. Een stuk kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. HOUB Verkeersinformatie met nog één file op de A58... vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen bij de Vlakentunnel 6 kilometer. voor voetbalfans met digitale televisie van Ziggo. Sport 1 Live is zender van de maand. Dus de hele maand april gratis Europees topvoetbal. Met deze zaterdag AC Milan tegen Inter. Live, kort voor negen, kanaal 13. En waar kijk jij? Thuis of uit? Ga naar thuisofuit.tv en plan deze voetbalmaand met je vrienden. Goeiedag, hier is Kees met de minder fileberichten. Kijk...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 Goedemiddag, welkom terug bij Opium Live vanuit de Amstelvoyer in Carré op de vierde etage. De rust is een beetje weergekeerd. Dat wil zeggen dat de helft van ons muzikaal geweld van vandaag is vertrokken. De dames van African Mama uh, die zijn op weg naar... Wat was het ook weer? Almelo? ...vanavond te zien daar. Uh, maar de rest van de muzikanten... ...ja, dat klinkt niet zo heel erg respectvol... ...maar zo bedoel ik het niet. Die staan klaar. Leinig uh, zwaait vrolijk terug. Ik zwaai ook weer. Uh, die gaan zo, uh, gaan zo spelen hier. Uh, daarover zo dadelijk meer. Ieder, eerst even de gast hier aan tafel voorgesteld. Marlijn Twaalfhoven. Uh, ik zei het al voor het journaal. Hij zit hier vanwege The Air We Breathe... ...en de uh, muziekvoorstelling, het concert met uh, acht solisten en nog veel meer uh, muzikanten... zonder dat ze het vaak ook weten dat ze muzikant zijn in het publiek. Um, wat is het laatste popplaat die jij gekocht hebt? Laatste laatste popplaat dat is, uh, moet uh, Eman Tobin zijn geweest, denk Eman ik. Tobin? Ja. ja Een uh, soort van sample-artiest... Uh, okay. uh, waar heel veel Debussy, Stravinsky... maar uiteindelijk ook hele uh, uh, vette, brakke beats uh, doorheen gaan. Oh, ja. Ja. Is, is dat inspiratie voor jou ook, uh, popmuziek? Ja, ja. ja. Ja. Ja. ja, absoluut. Uh, vooral het gevoel wat een popconcert of uh, een uitgaansnacht met zich meebrengt, uh, ja. dat zou ik heel graag willen bereiken met, uh, ook met klassieke muziek. Ja. Eigenlijk wil je gewoon popmuziekant worden, maar heel, heel graag. Hele ja. Ja, ja, ja, dat hoop ik heel erg. Ja, okay, ja goed. Uh, Annette aan tafel om straks drie theatervoorstellingen te gaan bespreken. Uh, wil jij uh, een, een diehard popfan? Nee, helemaal niet. Ik ben nee? eerder van het Nederlandse niet. Ja. Oh, of het Vlaamse luisterlied. Ja. Ik wil hem vermanderen. Die tijd ben ik blijven hangen. Ja. Okay, goed. Aan, aan de andere kant van de tafel... ik vraag het niet zo, maar aan de andere kant van de tafel... twee heren die veel met het popmuziek te maken hebben en hebben gehad... waren toen toet oprichter van de destijds nog muziekkrant Oor. Uh, heb je het klassiek eigenlijk, of niet? Uh, incidenteel. <lacht> <lacht> <lacht> zo, want het is niet te vermijden, dus het moet, of zo? Nou, het, is, het was de muziek waar mijn ouders en mijn ooms en tantes en zo naar luisterden. Dus het... Uh... Het was al niet direct jongerenmuziek. Nee, nee. En dat is lang blijven hangen in mijn uh, perceptie. te om ten onrechte waarschijnlijk. Maar uh, soms hoor ik wel eens iets waarvan ik denk, ja, dat is toch wel heel goed. Ha. En wat is het laatste album, uh, cd? Ik heb uh, gisteren op... de Joshua Tree uh, gedownload. Van, van YouTube. Ja, ik was er toch weer eens naar luisteren. Oké. Okay. Niet zeggen dat het nieuw is, hè? want het is niet zo. Nee, maar dat ja. hoeft ook... Muziek kan heel interessant zijn als het heel oud is, daar hadden we het net over. Dus, uh... Ja, goed. Erik van der Weg, jij bent de huidige hoofddirecteur van OOR. Ja. Uh, wat, wat is jouw laatste ontdekking geweest wat popmuziek betreft? Mijn laatste ontdekking? Um, nou, ik heb toevallig... Nou, het is niet echt een ontdekking van mezelf... maar het is een band die toevallig vanavond ook in de Melkweg speelt. Die heet een dierhunter. Aha. Uh, dat kwam mij eigenlijk pas een week geleden echt goed ter oren. Of misschien twee weken geleden. En een bijzonder rijke plaat. En heel uh, vol van ideeën. En, en, en ja, ik, ik, het is moeilijk te plaatsen voor mij op dit moment. Ja. Wat, wat het, precies, het is moeilijk om, om het even te, snel te vergelijken met de naam die iedereen wat zegt. Maar het is, het is een hele bijzondere muziek. Helaas kan ik het niet als mijn cultuurtip straks opvoeren. Want het is al uitverkocht vanavond. Maar okay. een hele bijzondere band in elk geval. Nou, voor degenen die er naartoe gaan. Die weten in ieder geval dat ze iets moois te wachten staan. Dat uh, Daar, denk ik wel. Melk, ja. Ja. Goed. Dan ga ik naar de live muziek. Hij bracht een bonte verzameling Nederlandse muzikanten bij elkaar... om te werken aan één album. Zomers en zorgeloos mocht u door het weer nog geen zin hebben te krijgen in kamperen. Nou, misschien werken de vrolijke noten van deze band dat dan wel mee. En zit u morgen op de camping. Het geest is kindje van Job Roggeveen Iris. Happy Camper.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 Calling Yourself, de stem hoorde, was die van Leijnen. doet daar vrolijk aan mee, zoals meer uh, uh, zangeressen, uh, waaronder uh, Ricky Kolen, die vinden wij op het album. Maar ook uh, uh, ja, Tim Knol bijvoorbeeld. Uh, ze waren allemaal bereid, Jan, de ga niet te vergeten, allemaal bereid, hier op Roggeveen, om hun uh, uh, uh, um, stem te lenen aan jouw project. Ja, zeker. Ja, ja, ja Ik heb ze gewoon allemaal gevraagd en uh, ze vonden mijn muziek leuk. En, uh, het is natuurlijk een beetje, ik kende de grootste, het grootste deel van de mensen kende ik al. En... Uh, Maakt al eerder samen muziek. En uh, ik had het plan om gewoon... Uh, in plaats van een, met een band, zeg maar... Uh, met één zanger gewoon een album te maken. leek me het veel interessanter om met superveel mensen dat te doen. Ja. En uh, ook helemaal niet bij stilgestaan of dat ooit live zou kunnen. En nu blijkt dat het toch live kan. En staan we dus bijvoorbeeld komende dinsdag... in de Kleine Comedie met elf zangers. Ja, dus dat, uh, dat is mooi. En, ja, uh, uh, net, nou, ben, nou ben jij uh, aan, uh, verbonden aan El Pino en de volunteers. Dan zou je zeggen, nou, je kunt alles wat je doet... kun je daar in die band kwijt, maar toch niet dus. <laughs> ja, ik schrijf zelf ook wel andere liedjes dan, dan binnen Alpino passen. je hebt mm -hmm. toch Als je met een band bezig bent, dan ben je heel erg op zoek naar een bepaalde sound of zo. En ik heb gewoon ook allerlei andere ideeën die niet helemaal in die sound passen. En daarnaast heb ik gewoon, uh, wil ik gewoon graag uh, mijn eigen project doen. Ja. Wat was het idee waarmee je die, die verschillende mensen uh, zo gek wist te krijgen? Wat, wat was het, het centrale thema? Was dat dat kamperen? Of, uh... Nou, in eerste instantie heb ik gewoon een paar liedjes gemaakt. Zeg maar. eerste, uh, ik heb ook alles eerst zelf ingezongen om een keer weet je, als guide track uh, te laten horen. Ja, dat mensen dan op op een andere manier in kunnen vullen... en mm -hmm. uh, eigen ideeën eraan toevoegen. Maar het is toch dat ik... Ik heb nogal veel gearrangeerd. We hebben dus veel met strijkers en blazers gedaan... en dat het in de popwereld is dat dan toch net iets bijzonders. Um, en daardoor, ik denk dat daardoor mensen wel zoiets hadden van... oké, okay, dit zijn wel interessante liedjes om maar mee te gaan werken. En dat het niet uh, zomaar een, een gitaarplaatje is mm -hmm. en, uh, Ja... Met die insteek was ik heel erg met mijn album bezig. Dus zorgde dat ik bij elk nummer andere sfeer en andere klanken opzocht. Ja, ja. En, en, en het kamperen, dat hebben ze allemaal wel gemeen. Dat ze het op een of andere manier of haten of juist heel erg leuk vinden. Ja, het, heel, het leuke is dat het cd-boekje ook, daar hebben we uh, interviews met alle zangers in over kamperen... En, uh, uh, ja, er zijn er een aantal die volgens mij liever in een hotel zitten, maar ik zelf... Uh, je vindt het wel leuk? Ik uh, vind het erg prettig. Want het oh, dat is van, heel leuk. Ja. De, de, de, de, single, de van het, single van het album, er zit ook een animatiefilmpje, die doet een beetje aan de Gorilla's denken. Uh, uh, ja, hoe, hoe zou je dit omschrijven? Dat is een Yeti. Ja, we hebben, we hebben Manfred de Yeti bedacht. Die staat voor op voor het album. Ik uh, ben zelf uh, onderdeel van een animatiestudio. Dus ik maak uh, animatiefilms en muziek. En ik maak ook veel muziek voor films. Dus ja. Um, en uh, op een bepaald moment hebben we Manfred in het leven geroepen... omdat hij eigenlijk... We, hadden, we hebben elf zangers en dus kan je niet één frontman uh, kiezen. En uh, ja, Manfred was daar de uitgelezen persoon voor. Ja, en Manfred maakt uh, op, op zijn belevenissen op de camping alles mee... wat, wat het kamperen zo verschrikkelijk maakt. Uh, ja, precies. We laten die... Manfred altijd een beetje lijden. Ja, dat, uh, ja. En, Maar hij, is, hij, is toch, hij blijft altijd vrolijk en enthousiast. Ja. En, uh, yeah. Ja, ja, zoals dat met die toiletrol onder de arm naar de wc lopen... en de overharingen struikelen en dat soort dingen. Wat, wat is jouw eigen uh, trauma wat kamperen betreft? Mijn eigen trauma qua, qua kamperen? Ja, ik uh, moet zeggen dat ik niet zo heel veel trauma's heb met kamperen. Het, uh, ook al heb je kloten weer of zo en zit je in een klein tentje en regent je tent om. En ik, uh, ik hou er wel van. Dus, uh, ja, en uh, daarnaast nog even het, uh, wat ik wilde zeggen... over wat we met de live shows aan het doen zijn. We ja. staan dus komende dinsdag in de Kleine Comedie... en die is helaas uitverkocht. Volgens mij, ja, misschien dat er weer twee kaarten vrij waren. Nou, twee, joh. In ieder geval niet heel veel meer. Daarnaast staan we nog in uh, Lantaar en Venster in Rotterdam. in ja. En in mei staan we nog in Tivoli de Helling... en in Zwolle in Odeon de Spiegel. Ja. Dus, en en, uh, en is, dit dan, is dat dan een eenmalig? Is het na dit album, is, gaat al iedereen weer zijn Nou respect? ja, eigenlijk ben ik al een beetje bezig... met nieuwe liedjes met andere mensen. Dus ik, uh, ja, we, weer andere mensen? Uh, ook andere mensen. Ik heb met Leijnen nog een liedje gemaakt. En mm -hmm. met, met uh, Janne Schra heb ik ook weer een nieuw liedje gemaakt. En, uh, somm, ik, sommige dingen kunnen ook op andere platen terechtkomen. Maar ik ben nu wel een beetje bezig. Ik heb bijvoorbeeld met Lucky Fons heb ik het erover gehad. Om samen weer aan een liedje te gaan werken. En Maurits van Jam. Dus uh, uh, ja, ik blijf gewoon bezig. En ik, uh, ik heb gewoon allerlei ideeën voor nieuwe dingen. Dus. Ja. Misschien ook meer instrumentale dingen. Dat ik dat ook wil gaan doen. Dus ja, meer richting filmmuziek. Er staan drie instrumentale nummers ook op, op het album. Ja. Uh, uh, ik moest een beetje denken aan, aan Jan Tiersen. De man die, die ja, de, de muziek uh, uh, voor Amelie bijvoorbeeld... Uh, ja. Ja. ja, vind ik ook hele fijne muziek. Ik heb wel, te, wel een soort andere invulling met de instrumenten. En, uh uh, ik, ook omdat ik veel muziek maak voor animatiefilms. Dat is dus vaak uh, een filmpje van uh, anderhalf minuut of zo. Yeah. En ik uh, wil heel graag wat meer instrumentale dingen maken die wat langer zijn. Zeg maar. Dus dat, uh, dat, dan moet je gewoon zelf een plaat maken en uh, het zonder film doen. Zeg maar. yeah. dus dat, uh, yeah. dat was het idee. Ik, en ik kan me voorstellen dat ik dat bij voor een volgende plaat... dat misschien wel de helft instrumentaal wordt of zo. Hmm. Ja. En, en nog even iets heel anders. We, we zitten hier ook vanwege uh, 40 jaar oren. Ik ze met deze twee hier hier aan tafel ga ik daarover praten. Yeah. Betekent dat blad nog iets voor jou als muzikant? Uh, ja, zeker eigenlijk. Dat, uh, ik heb een heel lang abonnementen erop gehad. En uh, nu inmiddels uh, koop ik hem af en toe. Maar uh, uh, ja, ik uh, heb heel, heel mijn leven de oor gelezen en, uh, en alle muzikanten daarin gevonden. En, uh, ja? muziek die tof wat vond, wat dus is je grootste ontdekking geweest? Ooit dat je dacht van... Goh, dat heb ik door de oor. Heb ik die muziek... Uh... Ja, dat is een vraag die uh... uh, je... Ja, ik denk je Urban Dance Squad of zo toen nee. ik 16 was. Ah, dus. ja. ja. ja. Misschien, en misschien, we spelen trouwens ook maandag in Paradiso. Ik kan net zeggen, misschien moeten we dat ook even noemen. Erik, Erik van den Bergje, je wou wat zeggen? Ja, nou, het, misschien, hij begint er gelukkig nu zelf over. Maar hij speelt, uh, Happy Camper in misschien een andere samenstelling dan deze... spelen ook op ons feest maandag in Paradiso. Dus ja. misschien moeten we het toch nog even snel noemen. Ja, dat, dat staat ook allemaal nog op papier. Maar het is, het is mooi als het gezegd is. En als het twee keer gezegd wordt, is het nog beter. Dus uh, prima. Goed, uh, Job, nou, je gaat straks nog twee nummers spelen, volgens mij. Ja, liedje met ja. David Pino en met Appel. Oké, okay, het album heet uh, Collection of Songs by Job Roggeween. Happy Camper uh, heet de groep en uh, nou, ze zijn uh, overal uh, nergens te zien. 5 april in de Kleine Comedie, dat is dus uitverkocht. 15 april in de Lantaarnvenster in Rotterdam. 4 april op het 40-jarig Or Orfestijn in zo Met Leijne, Appel, David Pino en Tim Knol. Voor andere tourdata informatie en voor het album kunt u ook terecht op uh, happycampermusic.com. Had jij dat willen zeggen? Nee, je zei prima. Dus, Oké, okay, nee. goed, fijn. Dank je wel, Job. Uh, dan ga ik nu praten met, uh, met Marlijn over The Air We Breathe. Bij een uh, klassiek concert uh, weet je wat je te doen staat. Tenminste, meestal uh, stilzitten, luisteren en na afloop beschaafd klappen. En eventueel een staande ovatie kan ook. Bij The Air We Breathe, het nieuwe project van de compadist Marlijn Twaalfhoven, gaat het net even anders. Hier verleiden de zangers het publiek tot meezingen waardoor iedereen bijdraagt aan een bijzondere compositie van stemmen. Uh, ik was dinsdag bij in de, in de, de Philharmonie, mooie zaal in Haarlem. Uh, uh, toen begon er naast mij ineens een vrouw in het publiek die begon te zingen. In eerste instantie denk je van mevrouw, moet ik iemand bellen? Moet ik een dokter bellen? Maar dat blijkt dan dat je die mensen ook instrueert om daadwerkelijk... Mee te doen. Hè? Haar instructie was om zodanig mee te doen dat degene naast haar dat niet zou merken. Ja, dat is... Maar dat er wel een soort van klank ontstaat, ja, ja. een soort gezoom, een soort van galm uh, ja, die overal is en niet specifiek ergens vandaan komt, maar gewoon aanwezig is. In Waar, die zaal. Waardoor die zaal als het ware gaat vibreren, uh, uh, trillen met klanken. Ja, precies. Dat is, dat is wat je wil bereiken. Ja. Ja, ja. Um, Zij heeft het dus niet helemaal goed begrepen? Dus? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ze heeft er wel erg van genoten en dat is ook wat waard. Dat is, ja, dat is, want het plezier wat jij de mensen die uh, naar dat concert komen... en die ineens, zoals ik zelf, uh, uh, mee aan het zingen zijn... Dat is ook wel uh, iets waar natuurlijk. Nou, gelukkig lukt het ook de mensen die daar helemaal verder geen behoefte aan hebben... om iets met hun stem te doen, om die ook op hun gemak te houden. Want ik stelde me van tevoren ook wel voor... ja, als ik iets doe waar dus publieksparticipatie participatie is op een bepaalde manier... dan wil je ook niet mensen uh, ineens uh, ja, zich heel ongemakkelijk laten voelen. Dus in die zin, het is nooit uh, specifiek duidelijk wat er precies moet gebeuren. Mm -hmm. Dus je weet ook nooit of je het goed doet of fout doet. En of je precies wordt verwacht om iets te doen of niet. Dat maakt ook niet uit. Het gaat om een sfeer waarbij je gewoon uh, ja, wordt meegenomen... Uh -huh. en waarbij je uiteindelijk toch samen uh, dat concert beleeft... maar ook mede creëert. Ja. Dat, dat klinkt wel heel vrijblijvend ook tegelijkertijd. Want het maakt dus eigenlijk niet uit hoe het klinkt als het maar klinkt. Nou, kijk, ik heb natuurlijk uh, vijf kwartier muziek genoteerd... en helemaal gecomponeerd en gere gerepeteerd en alles. Ja. Um, maar de momenten dat het publiek wordt uitgenodigd... bijvoorbeeld bepaalde klanken... En bijvoorbeeld een grondtoon mee te zingen. En dat is heel lekker. Bepaalde muziek, zeker bijvoorbeeld zo'n Arabische uh, solozanger. Die heeft heel veel uh, profijt van als er gewoon die grondtoon rustig op de achtergrond blijft liggen. Dan heeft hij als het ware een mooie basis. Nou, dat publiek kan dat prima te doen. Hoef, dat hoef je helemaal niet te studeren. En, euh, nou, dus, dus dat zijn momenten waarbij het publiek wordt uitgenodigd. Maar je mag ook je mond houden en gewoon luisteren hoe dat klinkt... dat toch die paar honderd za zangers om je heen... Ja. En jij uh, checkt die partituur en je denkt het is ongeveer zoals ik het bedacht dat, Het hoeft niet precies te kloppen. Er zijn momenten waar ik natuurlijk gewoon flexibiliteit, ruimte... Ja. Uh, geef. En dat is ook per zaal werkt het ook anders. Op ja? het ene moment gaan mensen er vol in, waarschijnlijk die mensen naast jou. Een uh, ja. uh, andere moment komt er bijna niks. Maar dat is ook heel spannend. Want ja. uiteindelijk gebeuren er ook weer dingen. En dan uh, ja, dat is, dat is prachtig. Ja. We, we, weinig tekst, er is, het is voornamelijk klanken die ook uh, de. de, de... Uh, incidentele zanger, zal ik ze maar noemen, dat zoals wij dan uh, uh, voortbrengen. Ja. Er zit wel wat tekst in. Ja. Uh, wat zijn de teksten? Uh, nou, Eigenlijk zijn het uh, die die... teksten die je uh, uh, niet per se helemaal hoeft te verstaan. Mm -hmm. <laughs> Want ik vind het zelf heel raar als je bijvoorbeeld bij een opera... Ja, als er van alles wordt gezongen en je snapt niet eens welke taal <laughs> ze gebruiken. Uh, dat vind ik raar. Uh, ik vind het belangrijk dat als je... Uh, als je tekst gebruikt, dat je dan flarden meekrijgt... die je op een bepaald spoor zetten, die een soort van opening bieden. En ik vertel met al die teksten niet een verhaal... maar het gaat wel echt over, over beelden of ideeën of uh, reflecties. Die gaan over inderdaad de lucht die je deelt samen. Mm -hmm. Die je niet kan vasthouden zelf, want dan ga je dood. Je stikt even hard als je je lucht probeert binnen te houden... als dat je het probeert buiten te houden. Yeah. Het gaat juist om het uh, geven en nemen, als het ware... Uh, waarmee er ook een uh, ja, verbindenis ontstaat tussen mensen. Ik bedoel, ik, het kan niet anders dat ik mijn lucht deel met in ieder geval uh, hm. wij hier. En dat is in feite heel intiem. En die, die weinige teksten die je, die je er wel in hebt, die, die gaan daar dan ook over? Precies, die gaan aarderen. daarover. Die gaan eigenlijk echt over wat daar ook gebeurt. Wat daar aan de hand is. Het feit dat je daar bent. En in die zin is dat ook het, het verhaal wat ik wil vertellen. Is vooral het verhaal van dat moment, dat uur, dat mensen daar samen zijn. Ik uh, stel voor dat we, wat je noemde al die, die Arabische zang, uh, voortkomend uit een soort van grondtoon, laten we daar even naar gaan geluisteren, het dat, dat, okay. dat, dat fragment wat we daarvan hebben, dat is wel denk ik tekenend voor de voorstelling. Najib Tjeradi, uh, Syriës van, van oorsprong. Bassem Malkouri. Najib die, uh, was een fase eerder bij ons. Maar dit is Bassem Malkouri. Ja, uit die Syrië. Die heeft zijn plek ingenomen. Precies, yes. Okay. En, en, en uh, Assa Olsson uit... Uh, uit de... Zweden, ja. Zweden ja. komt zij. Osa. O Osa. O Osa. Ja, met een A met een... Erop. Ja jongens, het is ingewikkeld <laughs> hoor. Um, uh, ja. En dan heb je nog Annie. Zij is uh, popzangeres, Nederlands. Uit heeft in een band gespeeld. Ik ben even de naam gekregen. Ja, Lief. Lief, ja. ja. ja die niet meer bestaat. Kevin Walton die zit er ook bij. En Daniel Vecht... En het Pony Trio, die hebben een, een, een bulgaarsachtige achtige ja, Die zijn achtergrond. helemaal uh, opgeleid in Bulgaarse stijlen. Ja. Waarmee je dus ook een soort van hele scherpe, krachtige klanktechniek uh, mm -hmm. uh, uh, zangtechniek hebt. Ja. Ja, wat voor opdracht heb je ze meegegeven allemaal? Van, van, uh voer uit wat ik bedacht heb? Of, of, uh, nou, in die zin... Kom uh, vooral met eigen in het ding. verleden heb ik uh, vooral mijn werk... samen met uh, solisten gezien als een ontmoeting. Waarbij nee. ik vooral ook heel erg ging luisteren... En, uh, uh, en bestaande muziek ook wilde integreren... in mijn eigen composities. Deze compositie is echt van A tot Z uh, nieuw ontworpen. Maar uh, er de de, dus is enorm veel ruimte waarbij juist wel die eigenheid uh, ja, zijn plek krijgt. Mm -hmm. uh, wat je net hoorde was ook wel iets wat een improvisatie is... waar ik dan wel aan gewerkt heb, dus waar ik me wel mee bemoei. Uh, maar dat staat niet helemaal letterlijk uitgeschreven. Maar de rest, of in ieder geval he, het grootste gedeelte... staat wel precies uitgeschreven... Alleen, ja, hoe dat wordt ge gezongen, de ornamenten, de klanken, de, ja, als het ware het, het gevoel erachter, daarin zit die Bulgaarse roots, die, of die Zweedse technieken, of de, juist dat Arabische. Ja, dus, hebben, dus ze krijgen de vrijheid. Het is een beetje een, een, een improvisatieconcert af en toe. Nou, ze hebben enorm hard gewerkt om dus al die uh, muziek, die ik ook, al die bladmuziek, nou ja, je kunt je voorstellen ja. voor een popzangeres als Annie, is dat heel confronterend, vijf kwartier een, een partituur, <laughs> uh, om die uh, te krijgen krijgen met de post. Dat is uh, best angstaanjagend. Mm -hmm. um, dus ik heb daar inderdaad van momenten gebouwd... dat zij wel echt even de ruimte kan nemen. Dat ze zichzelf kan zijn. Um, en Dus het is in die zin een combinatie. Het is ook geen... Uh, uh, fusion tussen van allerlei... Uh, culturen. Het zijn echt die stemtechnieken... waar ik nieuwe combinaties mee maak. Ja. Um, Terwijl en, die, die fusion met, met, met cultuur... dat is wel iets waar je heel erg mee bezig bent altijd. Je bent ook ja, in Jordanië geweest, in Syrië. Je, ja, je ja, probeert ja. mensen bij elkaar te brengen. Ja, maar fusion is natuurlijk dodelijk. Je wil ook niet een gerecht waarbij uh, sushi en uh, pizza... en nee. iets uh, uit de Franse keuken oh, door de blender weet. gaat. Ja, nee. Je wil de contrasten uh, juist voelen... en uh, juist de verschillen eigenlijk uh, naast elkaar zetten. Mm -hmm. Dus in die, die zin krijg je ja, ontmoetingen... Ja. die soms ook echt schuren, soms ook echt even botsen... Ja. Ja. Ja. Uh, maar nou, ontmoetingen, vind jij, dat vind jij belangrijk. je belangrijk. Ja. Je krijgt daar een prijs voor, zelfs van de Unesco. Hè? Ja, dat is zo. Ja. Dat is zo, vanwege ja. de, de, de pogingen om de Arabische en de Westerse cultuur dichter bij elkaar te brengen. Ja, exact. Ja, er is, zit zo'n natuurlijk ongelooflijk uh, veel misverstanden tussen die Arabische wereld en het Westen. Mm -hmm. Al eeuwen, maar uh, de laatste jaren gaat het eigenlijk heel hard... Alleen maar achteruit. Ja, want, want hoe kijk jij aan tegen bijvoorbeeld tegen, tegen Syrië nu, hoe het zich daar ontwikkelt en, en tegen uh, uh, uh, Libië ook? Uh. Ja, nou, het is natuurlijk uh, heel spannend en ook heel positief dat het allemaal in beweging is. En hm. vooral ook dat naar boven komt in hoeverre Westerse krachten en machten daar tot een Oren qua verantwoordelijkheid in zitten. Die zitten in al die regimes, in al die situaties. Er wordt wel makkelijk over gedacht van hé, hey, die Arabische wereld die loopt achter of die is primitief. Nou, gewoon mm. arm mm. of ja, totalitair. Maar er zit zoveel verantwoordelijkheid eigenlijk van dat rijke Westen vanuit het koloniale verleden, maar nog steeds tot vandaag de dag, mm. uh, zit daarin. En ik ben heel blij dat dat nu enorm naar boven aan het borrelen is. En en dat, dat, wat kun jij daarvoor betekenen? Kun jij daar iets aan doen als, als, als componist? Of? Ja, absoluut. Ik ja? denk dat uh, mensen in de krant... heel, uh, he, ja, een soort van hele eenduidige brokjes informatie krijgen... die heel erg uh, zich focussen op vaak negatieve dingen... de problemen, de conflicten, de schuldigen en hoe het zit. Mm -hmm. Nou, ration, uh, Rationaliteit is vaak heel behulpzaam... maar... Um, daarachter zit natuurlijk een wereld van emotie van gevoel... een soort van uh, dubbelzinnigheid, uh, dilemma's die er liggen... Um, die eigenlijk vaak heel moeilijk precies te omschrijven in een theorie zijn. En die leer je pas kennen door contact te maken, door erheen te gaan... door mensen te leren kennen. En ik hoop dat ik andere mensen ook aanmoedig om naar dat Midden-Oosten te gaan. En net zo hard naar de Palestijnse gebieden waar je dus ook prima op vakantie kan. Uh, dat is echt niet, een, uh, niet gevaarlijk of zoiets. Dat is een fascinerende wereld. Hmm. Maar ook hoop ik door mijn projecten uh, muzici of kunstenaars meer exposure te geven. Zodat ook als je in Nederland blijft... Ja. je toch een beetje toegang krijgt tot een gevoelswereld uh, als een waardevolle aanvulling bij dat wereldnieuws van het journaal. Oké, okay, 13 april krijg je die uh, onderscheiding van de UNESCO. Uh, en de concerten van uh, The Air We Breathe... vanavond in uh, Zuidplein in Rotterdam. Morgenavond in Paradiso. En van 22 tot en met 27 mei op de operadagen in Rotterdam. Dankjewel, je wel, okay, Succes dankjewel. met het volgende project. Dankjewel. Ja. Um, dan gaan we even plaatsmaken voor het uh, journaal van half vier. Uh, maar uh, dat is nog iets te vroeg, begrijp ik nu. Dus doe we eerst de 80 seconden. Ga ik, die, ga ik die even aankondigen, Dennis. Uh, zijn rauwe poëzie lijkt regelrecht van de straat te komen... en wordt dan ook onder andere beïnvloed door de skate- en de hip hiphopcultuur. Zijn debuutbundel Ik en mijn mensen verscheen eind 2010 al bij uitgeverij van Gennep. Hier is hij de stadsdichter van Nijmegen. De 80 seconden van... Dennis Gans. Dennis Gijger. Louise heeft geen camera of iets dat een foto waard is. Ze heeft nog nooit een album gekocht... of stickers van spreekballonnen naast gezichten van vrienden geplakt. Ze heeft zich lang geleden voorgenomen om voor altijd onderweg te blijven. Alles is fabriek. Ralf slijt zijn dagen in de bouwmarkt... waar de gangpaden genummerd zijn... waar M6-moeren op m 6 bouten passen... en in verpakkingen van 20 verkocht worden. Hij vindt troost bij gangpad 16, kliklaminaat en 34, bisonkit. Alles is fabriek. Flo wisselt om de twee maanden van telefoonnummer... en houdt zichzelf voor opnieuw te beginnen. Aan elke nieuwe man stelt ze zich stevast als Florence voor. Ze draagt geen enkel kledingstuk meer dan twee op haar favoriete sokken na. Alles is fabriek. Overdag loopt Louise de toeristische route. Biedt zich aan als fotograaf en wist geheugenkaarten van wildvreemden. Ralf spuit de woorden plaatsdelict met gestolen spuitbussen op nieuwbouwpannen... en legt stijgerpijpen op spoorlijnen. Flo stilt kleren van waslijnen en schoenen in sportscholen. Ik ken mijn mensen. Ik ben hier graag, maar nooit helemaal bij. Ik mompel als ik iets echt meen en ik zou wat vaker willen schreeuwen. Alles is fabriek. Maar ik ben bang voor het lawaai. In de gaan zo Met zijn 80 seconden En straks na het journaal van half vier met onderduivenheden wit ga ik met je praten. Radio 1. Het NOS journaal. Ophef over de voorgenomen aanstelling van een dure consultant als adviseur van korstbeheerder Joritsma van Flevoland. De man gaat 2 ton per jaar verdienen voor 2,5 dagwerk per week. PVDA, VVD, CDA en PVV vinden dat veel te veel. En ook politiebond ACP is tegen. Het motorseizoen is weer begonnen. En om dat onder de aandacht te brengen... heeft het KLPD een enquête gehouden over de ergernissen onder motorrijders. Te lang linksrijdende automobilisten staan op één. Het niet gebruiken van de richtingaanwijzer op twee. De verkeerspolitie gaat extra letten op die overtredingen. En op het CDA-congres wordt met spanning gewacht op de uitslag van de partijvoorzitterverkiezingen. De kandidaten zijn predikante Rut Petom en de burgemeester van Westland, Sjaak van der Tak. Petom won de eerste ronde met overmacht. En dat is nieuws op dit moment. AWB Verkeersinformatie viel op de A58, bergen -op Zoom richting Vlissingen bij de Vlakentunnel 3 kilometer. Dit is Radio 1 Opium. Ja, u hoorde voor het journaal van half hier Dennis Gaans. Hij verzorgt hier de 1 minuut en 20 seconden, de 80 seconden... die wij elke week bieden aan onbekend... Of, nou, onbekend. Nou, hallo, zegt de stadsdichter van Nijmegen, is hij. In ieder geval, wat, wat, uh, wat houdt dat precies in het stadsdichterschap? Moet je, nou, je de politiek uh, verslaan? of uh, hmm? Moet je dan de politiek bekommentariëren? Uh? Uh, nee, dat hoeft niet per se. Ik ben daar uh, heel vrij in. Uh, het enige wat van mij verwacht wordt, is dat ik uh, zes gedichten per jaar... je bent er twee jaar, dus in totaal twaalf... Ja. Uh, schrijf over de stad en als het iets met de actualiteit maakt. Heeft, is dat uh, fijn, maar dat hoeft niet. Um, er is binnenkort het 75-jarig bestaan van de Waalbrug, waar ik uiteraard iets om moet doen, <laughs> daar kun je bijna niet omheen. Ja, maar dat is niet heel actueel, natuurlijk. Ah, maar, ja. Ja. ja, de, de, de tekst van net, het, het is bijna uh, rappen. Je hebt een ontzettend uh, ja, het tempo heb je, mooie tempo heb je erin. Uh, ja. Ja, het is een van mijn snellere teksten ook. Uh, <laughs> maar ik ben er gewoon mee opgegroeid. Ja. Punkmuziek punk en rapmuziek eigenlijk. Mm. En, uh, en, en inderdaad skaten. En, uh, dat, dat vind je wel terug in die teksten, denk ik. In de oor. Hm? In de oor. En de oor, ja, die last mijn zus vooral. Ik. Uh... De, je zus las de oor. Ja, mijn zus las de oor. Oh. Dus ik hoefde die niet te kopen. Lijkt het zo zeggen. Oh, was op, want jij las de hitkrant of zo. Dat is toch niet zo? Mag ik het kopen? Nee, nee, ik las zeker niet de hitkrant. Ja, goed. Ja, maar hij was een meelezer. Daar hadden wij een, een heel stuk van de oplagen vandaan. Ja, ja, ja, meelezers die, die zijn ook belangrijk geweest. Ik telde net zo hard mee. Ja. Yep. Niet voor de oplagen natuurlijk, maar. Veel voor... naar de adverteerder. Hij telde ah. dus altijd mee. Oké, okay, heel goed. Um, uh, ik praat straks met Baanet en met Erik verder over 40 jaar oor. Ik uh, dank je wel, Dennis, voor, uh, voor uh, dit. Uh... Prachtig optreden hier. Kijk, zeg ik ja. nog even dat uh, je een scenario ook gaat schrijven? Hè? Ja, en uh, voor een comic. Dus okay. niet voor een film, maar voor een strip. Goed. En uh, een dichtbundel getiteld Ik en mijn mensen... die is verkrijgbaar bij de boekhandel en via bol.com. En wilt u zelf uh, hier optreden? Heeft u zelf een uh, prachtige dicht in de handen? Of uh, misschien uh, speelt u geweldig muziek? Of heeft u een talent in huis? Een latent talent, dat dan weer wel. Stuur een mailtje naar opiumafro.nl hier aan tafel uh, voor onze wekelijkse recensierubriek, onze theaterrecensent en ook die van de volkskant... Dat gaat gelukkig heel goed samen. Annette Enbrechts. Je hebt drie uh, voorstellingen die je wilde bespreken. De eerste, dat is grappig, want die zit nu in de, in de grote zaal hier van Carreis. Ja, Cinderella, vind, hè? Die vindt nu tegelijkertijd plaats. Ja. Soms hoor je op de achtergrond even de muziek van Prokofiev, van ja. Cinderella. Ja. Mooi? Ja, het is een. Wat, wat ik bijzonder vind aan deze voorstelling is... het is een Britse voorstelling van een uh, choreograaf Matthew Bourne. En hij heeft een opvallende invalshoek gekozen... want hij heeft naar die muziek geluisterd van Prokofjev En die is gecomponeerd in het begin van de Tweede Wereldoorlog. En toen hoorde hij daar allemaal bombardementen in. Dus nu wordt Assepoester, Cinderella... wordt eigenlijk iedere avond gebombardeerd. Wow. Dus hij heeft die muziek geladeerd met echt bombardementen. En hij heeft het verhaal ook teruggeplaatst... naar 1942, naar het Londen van 1942... toen daar de Blitzkrieg plaatsvond... toen daar gebombardeerd werd. En dat vind ik altijd wel opvallend... dat je dus zo'n invalshoek probeert uh, te geven... aan een overbekend sprookje. Die sprookjeselementen zitten er nog wel in, hoor. Je hebt nog steeds assenpoesten... Die stiefzusje is het lelijke... Ja, niet zozeer lelijk. Een beter mooi. Ja, ze is, hier, ja. Ze, ze is hier duidelijk een zonderling. Een beetje is ze eigenlijk. In een oh. veel grotere stieffamilie dan wij kennen uit het sprookje. Ze heeft nu twee stiefzusters en drie stiefbroers. Mm -hmm. Ze verzorgt haar vader, dus een invalide vader. En ze heeft natuurlijk een ontzettende bitch van een stiefmoeder. En die worden allemaal uitgenodigd voor een bal. En zij vlucht dat huis uit. En dan wordt ze eigenlijk op straat gebombardeerd. Maar voordat ze vlucht, komt ze eerst nog een gewonde piloot tegen. En de prins is dus in dit geval een gewonde piloot. Die vert tussen leven en dood. Okay. En die zwerft dan later met dat. Uh, met het glazen muiltje. Het, het, het, een blinkend zilveren muiltje door <laughs> uh, Londen. Ja, ja. Door het gebombardeerde Londen. En vooral door de underground, uh, door de metrostations ja, ja, ja. van Londen. Ja, maar, maar de muziek van Prokofiev blijft nog steeds een belangrijk onderdeel? Ja, sterker nog. Hij heeft zelfs de derde acte er wel helemaal bij gehaald. Dus Prokofiev blijft. Ja. Het fundament van deze Cinderella. Laten even een klein stukje luisteren van die muziek. Hier horen we wel ook een beetje de bombardementen bij. Ja, ja dat is een Nederlandse sounddesigner die die bombardementen heeft toegevoegd. Ja, ja, ja. ja. Een geslaagde voorstelling, vind je het mooi? Ja, wat ik vooral... Het is niet zozeer voor balletliefhebbers een geslaagde voorstelling... als wel voor musicalliefhebbers. Want oh. het is eigenlijk een, een musical voorstelling zonder zang. Zat is de... lekker, toch? Ja, ja, de kracht van Matthew Bourne, die zit vooral in heel gevarieerde showdansen. Er zitten mazurkas in, er zitten echt showballetten zit in, er zitten hele gevarieerde tangos, er zit van alles in. Hm. Um, ja, dus, dus het is dus in die zin vooral een, uh, een, een showdansvoorstelling. Ze pakken ook heel erg mooi uit, wel met het decor. Dat decor verandert echt van het statig herenhuis tot echt gebombardeerd Londen. Met alle gehavende huizen en. Uh, okay. Goed, Cinderella vanavond, ja hier vanmiddag, we horen hem, uh, vanavond en morgenmiddag te zien de Carré, daarna in Luxor Rotterdam van 6 tot en met 10 april, andere speeldata op onze site opium.arfo.nl. Dan ben jij ook nog, ja jij bof toch maar, je bent naar, uh, wat was het, naar, naar Italië geweest om een uh, Philip Glass opera te zien, hè? Ja, dat was wel echt een buitenkantje, zo. want het was een familieopera voor kinderen, dus ik mocht ook nog onze dochter uh, van 9 meenemen. En Philip Glass met een familieopera, ja dat maak je niet zo heel nee, vaak mee. de heksen van Venetië. De heksen van Venetië, ja, het libret is eigenlijk een heel curieus verhaal. Want het gaat over de koning van Venetië die geen opvolger heeft. En zijn vrouw is dood, dus hij krijgt geen kinderen meer. En dan hoort hij van een goede vee dat er ergens wel een plantenjongen is... die misschien zijn opvolger kan worden. Maar dan denkt hij, nee, ik kom toch niet met een plantenjongen aanzetten... als troonopvolger. En dan volg je eigenlijk die eenzaamheid van die plantenjongen... die wordt afgewezen door die koning. Hm. En hij gaat dan op zoek. Dan hoort hij van een aantal heksen dat er ergens een plantenmeisje is. En dat plantenmeisje gaat hij dan zoeken en dan moet hij door een heksenbal en er zijn zombie-meisjes, en oh. dan komt de menseneter. En dan moet hij dwars doorheen om dat plantenmeisje te vinden. En gelukkig loopt het goed af. Oké, okay, Even, even die, die muziek van Glass, altijd herkenbaar? Absoluut herkenbare Philip glass muziek Dus de, de, de, de personages van de sprookjes die nemen elkaar een beetje op de hak. Daar komt het op neer, toch? Ja, ja, ja, want ja. je moet dat verhaaltje niet te serieus nemen. Want die menseneter die die tegenkomt... dat is een uitbundige travestiet op hakken... die vanuit, vanuit het publiek de zaal opkomt. Okay. De koning die komt dronken op dat heksenbal aan. En wat er uh, bijzonder aan is, vind ik zelf... is toch dat je jeugd uh, een keer kennis laat maken met het genre van opera. Ja. Dat je laat zien hè, dat je emoties in zang ja, en, heel sterk... En werkt dat ook, denk je? Ik denk dat het hier in het muziektheater beter werkt... in Ravenna, waar wij het zagen, was het een beetje behelperd. Er ging een computer kapot en je kon de solisten niet heel goed horen. Maar hier in Nederland uh, gaan ze het uitbreiden... met echte goede solisten van de Nederlandse opera. Daar zit bijvoorbeeld een mezzo-sopraan bij... die echt een hele mooie chocolade stem heeft. Die... <laughs> en er komt het nieuwe Amsterdams Kinderkoor. De beste ja. van hun doen mee. Dat zijn ja. echt jonge kinderen van de, van de, de brugklas of van de, van de groep 8 die meezingen. Ja. En uh, het staat hier ook veel beter, want één element wil ik nog wel even benoemen. Ze er laten wordt, uh, de grote zaal wordt nu gebombardeerd volgens mij. <laughs> Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, het gaat ja, even heel kort, want ik, ik, ik wil nog naar de gif van Lot, Lot Vekemans. Dus laten we even zeggen vooral dat die voorstelling zaterdag 16, zondag 17 april uh, is, is te zien. in. Twee keer op een dag om 11 uur en om 2 uur, dus dat moet geen probleem doen. In het wordt. muziektheater hier in, in Amsterdam. Goed, okay. en dan uh, gif van Lot Vekemans bij NT Gent, tot slot. Ja, ja die gaat nu op tour door Nederland en ja. dat vind ik echt een aanrader. Ik vind echt Lot Vekemans, die moet echt iedereen ontdekken als nieuwe toneelschrijvers. En nieuw is eigenlijk helemaal niet het goede woord, want ze heeft wel twintig toneelstukken op haar naam staan. Mm -hmm. Maar onder meer deze gif. Dat is zo'n prachtig verhaal. Een verscheurend uh, thema. hè? Ja, het zijn twee mensen die hebben ooit een kind verloren en zijn uit elkaar zijn gescheiden en komen elkaar na tien jaar tegen omdat hun graf, het graf van een kind geruimd wordt, omdat er gif in die grond zit. Maar dat verdriet heeft natuurlijk ook als gif in hun leven een rol, ja. Ja, is een tol gaan eisen. En dan zie je dat ze allebei heel verschillend met het verdriet zijn omgegaan... maar dat ze ook nog eens elkaar dat natuurlijk in eerste instantie verwijten... dat ze verschillend met het verdriet zijn omgegaan. Maar je ziet zoveel manieren om met zwaar, als gauw verdriet om te gaan... Hmm. dat er altijd wel één manier bij zit dat je denkt... ja, dat zou mij troosten, zo zou ik ermee omgaan. Ja. Of dat je je kunt voorstellen dat een ander er zo mee omgaat. Ja. Dat is absoluut haar kracht, dat ze je zo laat voelen... hoe je met de zwaarste ellende kunt omgaan om toch verder te gaan dan alleen die ene zwarte dag die je ooit hebt uh, meegemaakt. Ja. Ja, het is uh, op reis inderdaad door het land. Uh, Elsie de Brouw, Steven van Watermeulen. Ik, ik wil het ook nog zien. Ik heb het ook nog niet gezien. Het schijnt echt ontzettend mooi te zijn. Ja, je moet het zien. Ik denk dat het een van de laatste kansen is. is overigens nu bezig aan een roman. Dus als je deze voorstelling niet kunt zien, kun je later een roman kopen. De eerste roman van Lot Vekemans. Lot Vekemans, goed. Uh, winnaar van de taal in die toneelschrijfprijs 2010. Terechte winnaar van ja. de taal. Goed. <lacht> Dankjewel. We zetten, we zetten zoals gezegd. We de tips die je hebt, Annette zetten we op onze site opium.avo.nl. Gaan wij uh, zo dadelijk praten over. Uh, 40 jaar oor, maar eerst nu de live muziek. Uh, Happy Camper met een tweede nummer. En dat is Call, Called It A Day. Called It A Day. Here's a story that... Surprise, been horsing around with all this grief. On oh what's done is done, it doesn't matter no more. Well, every time I kept my mouth. It all away without that door. What's done is gone, it don't come back anymore. Well, every time I kept my mouth shut, I don't the trouble, I'd say. met zijn van David Pino en Leine, ook. Eh, straks na het journaal van 4 uur hoort u ze nog een keer. We houden u overigens ook op de hoogte van het uh, CDA-congres. Uh, het schijnt dat zal aan het stemmen zijn, maar ja, dat kan even duren. Uh, dus als er een nieuwe voorzitter is, dan uh, hoort u dat hier ook, ook uh, op Radio 1. Eerst iets uh, geheel anders. 1 april 1971 verscheen het eerste nummer... van wat tot 1984 Muziekrant Oor zou gaan heten. Nachten doorhalen met grote artiesten als Lou Reed. Logeerpartijtjes bij Neil Young. Niets was te gek in de beginjaren van het poptijdschrift huidige hoofdredacteur, ik van Erik van den Berg... en oprichter Barend Toet hier aan tafel. Twee mannen, mannen met uh, passie voor muziek. Dat kan niet anders. Wat was, wat was ooit, uh, Barend, voor jou... Uh, de, ja, de, de eerste kennismaking met de popmuziek... dat je dacht van, wow, dit is mooi. Klassiek dus thuis, maar daarna? Nou, uh, ochtendgymnastiek uh, op het zomerkamp. <laughs> Pardon? Uh, ja, prachtige Johnny Otis-show. Uh, Hello Baby. Mm -hmm. Dat, vond ik, uh, dat was mijn eerste kennismaking. Ja, ja, ja. En later met een uh, tennisracket voor de Spiegel. Ja, natuurlijk, gitaarspelen. All along the watchtower van Jimi Hendrix. Ja, en ja. dan denken dat je heel cool was. Ja, Erik, en jij? Nou, dat ging toch wel via mijn ouders, denk ik. Want die hadden een Beatles-verzamelaar. Het zal de Rode of de Blauwe, een van de twee beroemde verzamelaars zijn geweest. Ja. En uh, mijn vader was dol op uh, de Carpenters. En Simon ja. en Garfunkel. Dat dat waren mijn eerste, ja. mijn eerste eigen LP-popmuziek. E ja, dat heel, ja, dat hakt erin op uh, <laughs> die leeftijd. Uh, mijn eerste ja. eigen LP voor ja, ja. jaar jarige. Dat was een alle 13 goed. Ah, oh, dat is, dit is uh, helemaal niet erg. Nee, precies, nee, maar nee. dat was zo'n beetje mijn kennismaking. Mijn eerste LP was er een van de carpeters. dus daar heb ik het liever ook niet meer over. Ik benijd je niet. Nee, jongens, nee. jongens. Goed, uh, Barend, uh, wat, wat was het ideaal toen je uh, een, een groepje uh, bij, bij jou thuis in Amsterdam-Noord verzamelde in uh, 1971... Om, om samen een poptijdschrift te gaan beginnen? Waarom? Ja, ik denk dat uh, we het allemaal wel... Uh, allemaal vonden we muziek belangrijk. Overigens wil ik het... Wel bij zeggen, er was ook moderne klassieke muziek en er was jazz en er was blues, dus het was eigenlijk in eerste instantie, de bedoeling was breder en dieper, mm -hmm. maar er moest wel, eh, ja, wij wilden kont doen van wat wij dan belangrijk vonden aan die muziek. En, Want daar zat Nederland op te wachten op dat moment? Nou, dat waren in het buitenland, ja, ik denk dat dat ook wel gebleken is dat Nederland, althans deel van ja. Nederland. Natuurlijk, ja, maar je, je moet het maar aanvoelen op dat moment. Ja, maar dat was, uh, wij waren op dat moment denk ik zelf uh, de doelgroep. Ha. Voor en door. Ja, dat was niet zo moeilijk. Ik bedoel, in mijn omgeving waren er vooral mannen, jonge mannen. Maar wij praten over niks anders dan wat het nieuwe LP van Dylan voorstelde. Of dat er een prachtige plaat van uh, Dr. John de Nightripper was verschenen. Of uh, dat uh, de derde van de beurt toch eigenlijk iets minder was of iets beter was dan de vorige. Ja, ja. Dat was. Belangrijker dan vrouwen en voetballen. Ik bedoel, daar heb je hem. Ja, je bent dan je eigen doelgroep. Dan ga je schrijven. Dan, en, dan, en dan kom je ineens in contact met die groten die je zo bewondert. Dat moeten dat moet waanzinnig geweest zijn. Van, ik ben van oor, dus ik mag doorlopen. Nou. Je moet eerst wel eens... De eerste keer dat ik op Zappa afstapte, trilde ik als een riet. Dat vond ik verschrikkelijk eng. Dus je, hebt, je moet ook eigenlijk wel je ontslag voor die mensen afleggen weer er op een normale manier mee kunnen praten. Maar dat wende. Dat mm. wende eigenlijk vrij snel. En het waren, eh, daar heb ik het ook wel met Wim Noordhoek en Jan Donkers over gehad, zij behandelden jou ook als een normaal mens. Er waren geen enorme statusverschillen. Die popsterren waren nog gewone jongens. In vergelijking met wat het dan later geworden is. Ik, bedoel, ik vergelijk het een beetje met de patatgeneratie in het voetballen. Die reed opeens in Maseratisch rond, terwijl Sjaki is zwart. En die hadden een sigarenshaki. Ja, ja, dus ja. er was een andere schaalgrootte. Ja, Erik, Erik van den Berg, dat is nu als hoofddirecteur. je moet dat herkennen, dat dat anders is geworden in ieder geval. Dat is zeker anders geworden, ja. ja. ja dat is heel erg uh, gereguleerd sinds die tijd. Mm -hmm. uh, nou, De tijd dat je echt een, zeg maar een dag of al, al een anderhalf uur mocht optrekken... Met, met een artiest heb ik amper meegemaakt. En ik ben in medio jaren tachtig begonnen. Um, tegenwoordig zitten daar drie managers en twee platenmaatschappijen tussen voordat je überhaupt bij iemand uh, binnenkomt. En yeah. is er een, een, een, een heel strak geregisseerde persdag, waarbij twintig journalisten mogen opdraven en allemaal twintig minuten krijgen. Yeah, yeah. Komt het komt natuurlijk wel incidenteel voor dat je, wat, dat je uh, zeg maar exclusief naar het buitenland mag voor, uh, voor een grootheid, mm -hmm. voor een, een, een RM of een, uh, nou ja, noem maar iemand op een radio maar dat zijn ook heel strak uh, aan banden gelegde interviews van een half uurtje. Ja. Snap je dat, Barend, dat ze tegenwoordig zo gaat? Ja, God, het, het geld. Het gaat allemaal om. Maar je lacht wel, maar eigenlijk is het een hele serieuze, trieste zaak. Dat, dat nou je in ja, contact ik, ik, met... zou, ik ben blij dat ik daar een andere periode heb meegemaakt. Ja. En, uh, ik, ik, dat lijkt me ook dat je op die manier uh, veel meer uit jezelf moet halen en uit zeg maar, perifere kennis dan dat je het direct kunt halen uit degene die je bewondert. Want die kan niks meer terugzeggen. Hm. En die... Wat ik ook wel begrepen heb, is dat... Kijk, als je één interview moet doen, is het leuk en interessant. Maar als je er twintig op de dag moet doen... dan heb je op een gegeven moment ook helemaal geen zin meer om nog iets zinnigs te zeggen. Ja, ja. Dan ga je denk ik met hotelmeubilair gooien. Dus er wordt een, een, een, dus alle begin voor... een, een mate van irritatie bij die popsterren. Van, die, die, die worden ook overvoerd als ze ja. het op die manier doen. Ja, maar in de tijd dat je begon was, was OOR was was, was ongeveer de enige tijdschrift... althans het Nederlands, wat, wat bestond op dat gebied... Dat betekent dat er de deuren, misschien ook als je eenmaal die positie hebt verworven... dat de deuren makkelijker opengaan. Ja. Dat betekent dat je ook voor lezers heel belangrijk bent. Erik, was jij al heel snel een lezer ook van OOR? Ik ben zelf OOR eind jaren zeventig gaan lezen. Wat betekende dat was ook mijn, het, mijn absolute lijfblad ook meteen. Ja? Ja. Ja? Dus je kunt je wel voorstellen dat het ook een grote eer was dat ik daar op een gegeven moment zelf voor mocht gaan schrijven. Maar als je, uh, nou ja, zeg maar, een tiener bent. of was in de jaren zeventig. en je wilde net iets meer diepgang dan alleen maar de, de uitneembare posters. in de popfoto en de Muziek Express. dan kwam je toch al snel bij oor terecht. Want dat was gewoon eigenlijk het enige serieuze muziekblad in Nederland. dat ook over serieuze muziek schreef. Mm -hmm. En daar, ik mag wel zeggen, een grote lappen tekst aan wijden. Ja, dat waren, waren wel lange artikelen altijd, vond ik ja. Ja, maar dat was het uitgangspunt. Ja? Ja, neem Rolling Stone, jaargang 72, 73, 74... twaalf pagina's, uh, David Crosby, pas een probleem. En dat vond ik prima. <laughs> <laughs> en ik denk dat dat ook eigenlijk... Wat je, er waren twee dingen die Oor echt al die 40 jaar heel goed gedaan heeft. De ene is bijblijven met de muziek die ertoe deed. Dus de platenrubriek, het boodschappenlijstje. En uh, een selectie van mensen... Die dan wat nader aan, aan het woord konden komen. Die dus zelf wat mochten vertellen. Nou. Ik, ik, denk, ik, ik ben er juist mee begonnen. Omdat ik dacht: van, als ik het verhaal bij Piet ging doe. en ik bied het aan het Handelsblad aan. dan knippen ze er altijd de helft tussenuit. Dat dus hm. wil ik niet. Dus gewoon het volledige verhaal op mijn voorraad. In mijn eigen blad. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja het is het ook, elke tijd dus krijgt de popjournalistiek die die verdient. denk ik dan altijd. Ja, betekent maar, nou, ja toen, toen was het gewoon. je had oren en verder had je niet veel. En uh, verhalen schrijven over popmuziek... dat gebeurde niet op grote schaal. Dus Ze namen er flink de ruimte en de tijd voor. Ja. En, ja, en, en er was er natuurlijk ook niet zo heel veel aanbod... qua muziek. Dat, ja. is, dat is totaal veranderd. Andere tijd? Betekent ja. dat ook dat de invloed van de oor... dat dat anders is geworden? Uh, zeker. Nou, ja, Wat ik al zei... Uh, het was toen zo'n beetje het enige ja. grote toonaangever. Ja, maar goed, als je, maar... al, als je belangrijk bent... Ja. dan blijf je belangrijk. Ook al zijn er meerdere om, om je heen. Ja, het is in de kunst om dan belangrijk te blijven. Ja. Maar... Hoe doe je dat? Nou, ja, hoe doe je dat? Door in ieder geval, kijk, als, als ik even uh, naar nu mag springen, ja, uh, je hebt natuurlijk nu, je hebt internet waar ook heel veel popjournalistiek wordt bedreven, uh, je hebt Twitter, er gaan, er gaan overal meninkjes rond, uh -huh. lawine aan meninkjes denk ik, en dan is het zaak dat je als tijdschrift uh, zorgt dat je toch die verdieping blijft aanbrengen en duiding en uh, historische context, daar zijn we heel goed in. En de mensen toch op een of andere manier de weg wijst. En nou ja, wat ik al zei, die verdieping kan geven als ze als daar behoefte aan hebben. Mm -hmm. Maar je moet, je moet, mee, hè? Want, uh, je moet mee, want jullie gaan ook in het kader van het 40 jaar... Het is, het is, natuurlijk, het is wel NN voor ons. Het is niet alleen ja. maar grote, lange verhalen in een ja. tijdschrift. Het is ook een website. Ja. En, uh, de, we hebben ook een Twitter-account en een Facebook en Spotify. En ja. Daar moet het allemaal snel en kort. Steken nog, jullie gaan vanwege het 40 jarig jubileum zelfs een nieuwe site. Uh, die die is Londen. gisteren op 1 april uh, in de lucht gegaan. Op 1 april, ja. maar dat is uh, verder geen grapje. Maar waarom, nee, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat maakt het nieuw en wat maakt het toch herkenbaar als zijnde van de oor? Uh, nou, het is in ieder geval uh, sneller en mooier dan die uh, jarenlang geweest is. Want dat was eigenlijk nog een, een heel oude uh, ja, een website die al bijna tien jaar meeging. En ook niet echt is bijgesteld in mm -hmm. al die jaren. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen van, uh, tegen iedereen van... Uh, ga er een keer kijken, ga naar www.oor.nl en dan zie je wat ik bedoel. En het, nogmaals, uh, kijk op de site uh, wordt, wordt uh, door ons vooral actuele dingen worden daar neergezet. Vooral veel nieuws, cd-recenties, concertbesprekingen. Uh, dingen die je niet zo snel meer, uh, althans zeker voor, dat geldt zeker voor nieuws... niet zo snel meer in een maandelijkse tijdschrift doet. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat doen we op een hele goede, snelle en visueel aantrekkelijke manier, denk ik. Met links naar alle social media van uh, vandaag de dag. Ja, ja dus, uh, als je het opent, dan kom, krijg je allemaal kleine uh, dingetjes die je aan kan klikken... en dan kom ja. je vervolgens kom je gewoon verder. Dan kom je verder, dan kom ja. je er dieper in. En, ja. uh, als jij dat ziet, uh, zo'n zo, zo site, de, dan denk je nog wel eens terug aan, aan tijden van vroeger... Van, van dat blad maken, elke maand weer... Nou, het was elke twee weken. Uh, ik denk dat uh, het is oude wijn en nieuwe zakken. Het is natuurlijk een andere technologie. Maar uh, de kern van de zaak is nog steeds dat... Uh, terwijl mensen dat zelf in principe ook zouden kunnen doen... maar dat de redacteuren en de medewerkers van OOR... een meerwaarde leveren in als zij commentaar op die muziek leveren. En of je dat nou via een website opzoekt... waar trouwens het voordeel aan zit dat je de muziek kan laten horen... Wat mij altijd verbaasd heeft, is dat wij platen konden maken en breken... zonder dat mensen dat in <laughs> die krant konden horen. Een stom medium dat over een auditief genotsmiddel gaat. Heel vreemd dat het ja, zo... Ja. En dat maakte echt enorm verschil. Ja. Wat een plaat die omhoog geschreven werd, in oor, dat werd een ver verkoopsucces. Ja. Werd je dan ook door platenmaatschappijen benaderd van... Uh, jongens, doe eens een beetje voorzichtig aan of... Uh... Nou, je, je weet dat ik een, ik heb een boek geschreven, daar ja. ga ik er wat dieper op in. Eigenlijk meer andersom. Ik bedoel, als, als ooit negatief was, dan slikte ze. Maar nu komt bijvoorbeeld Harry Knipschild aan het woord en die zegt: Nou, dat ergerde ons mateloos. Dan zetten we de grote advertenties in dat blad en dan deze zurig over <lacht> de platen. Ja, dat moet je... Hans Tonino zei, alle platenmensen van platenmaatschappijen... Ja, ja. die zeiden, dat moet je tegen kunnen. En nee, dat, dat, dat ligt ook een beetje aan wat je uitbrengt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel de functie van Oor is dat er zonder aanziens persoons eh, en zonder eh, last- en ruggespraak... wordt gezegd wat je ervan vindt. Ja. Heb je ook reputaties kunnen maken in Nederland? Ik denk aan iemand uit het begin, Marion Faithful bijvoorbeeld. Uh, of... Nou, ik denk dat de grote reputaties die maken zichzelf. Ja. Maar wat wel gelukt is, we waren wel een goed eerste station. Hè, een platform waarin Nederland. Eh, er waren, Overigens management van platen, groepen ook wel gebruik van maakten. En man als Eddie Tickner, die dacht, oké, okay, de Eagles die wil ik in Europa introduceren. Eerst maar eens in Nederland optreden en zorgen dat ze in de oor komen te staan. Mm -hmm. Dus in die zin hebben de, ik denk ook wel die gemoedelijke jongens in het begin gelijk al in de gaten gehad van, dat is een aardig platform om ons te presenteren. Ja. Marianne Vreedvol noemde ik. Ja, we kunnen even een heel klein stukje laten, laten horen... van een nummer Sister Morphine. Dat, dat was jouw keuze toen je vroeg om even muziek te laten horen. MUZIEK Dit is de 12-inch versie met die gong er doorheen, geloof ik. Ja, nou, in ieder geval... Uh, uh, hier... Ja, nog een keer. Erik, is, is zij ook terug te vinden, Marjane Veet? Voel me dit nummer in, in de lijst die jullie uh, nu uh, in het kader van het jubileum uh, presenteren? Uh, ik geloof niet dat zij daarin staat. Nee. 40 albums, hè? Ja. Staat er een, op, een, een album op één? Daar? Er staat een album op één, ja. Maar dat willen eigenlijk nog even een beetje geheim houden tot de presentatie van het nummer uh, maandag. Oké. Okay. Maar doe eens een poging, raad eens. Tja, dat zal het zijn. Niet van Zappa? Nee. The Unforgettable Fire? Nee, het is, het is, het is net iets moeilijker. Jaren 90. Jaren 90. Ja, ja dan braak ik af. Iets van Coldplay misschien? <laughs> cool. Nee, het is harder. Het is harder dan Coldplay? Ja, de zanger is dood. Nirvana. Fijn. Heel goed, Hans. Kurt Cobain, dankjewel. Uh, nou, uh, uh, even kijken hoor, wat ga ik nog zeggen? 4 april, 40 jaar oorfeest in Paradiso... met uh, optredens van onder andere Sela Soe: The Naked en de Famous... en de Happy Camper natuurlijk niet te vergeten. En het boek Keihard en Swingend van Barentoet wordt daar ook gepresenteerd. Ik wens jullie een mooi jubileum en bedankt voor al die 40 jaar. Dankjewel. Dankjewel. Dus Erik van den Berg en Barentoet en Annette Rechts ook bedankt. Straks uh, na het journaal van 4 uur zijn we terug... met nog een half uur opium en de uitslag van de cda verkiezing natuurlijk... In het golfstaatje Bahrein loopt de spanning tussen Shiiten en Soenieten hoog op. my nephew and we going to say bye bye to his body in cemetery. This is the final. Buurland Saoedi-Arabië wordt nerveus en stuurt alvast militairen. Een reportage van Harm van Attenveld. Morgenavond om 7 uur in Bureau buitenland.